Alleen op een eiland. Dagboek van een eilandbewoner. Gottfried Bomans. En daar zitten we in de Bredenburg met naast mij een behaarde man. En als je goed kijkt dan kun je zien dat het Godfried Bomans is. Hij is terug sound and safe, zoals de Engelsen dat noemen. En ik dacht, eh, zoals je hem zo ziet zitten, gelukkig. Intens gelukkig is het niet zo, Gottfried? Nou, ik, euh, ik ben erg beschikt dat ik weer bomen zie en kijk uit het raam, ik zie rozen en gras. En euh, ik vind het heerlijk om terug te zijn, je. Ja, je hebt de bootreis nu meegemaakt. Ik dacht dat het de bedoeling overigens was dat het team van Zato Letty, ja, ja, ik hoor jullie inderdaad, inderdaad, uitstekend, ook wat vragen gaan stellen. Hè, en dat zal, ja, goed. Nee, ik uh, had een apparaatje bij me, wat op een batterij liep en waar ik, waar ik me kon scheren. Daar heb ik op getrapt blijkbaar. Ik heb op en uh, dat is toen kapot gegaan. En, dus ik heb mijn baard moet, moeten laten groeien, maar dat is niet mijn bedoeling. En ik verheug me erop om dadelijk af te scheren. Ja. Nee. <lacht> Nee, nee, ik zou graag ja zeggen. Ik denk dat Jan Wolkers het veel leuker vindt, want het is, uh, het is veel meer een natuurman, een soort uh, Apollo die daar rondloopt. Maar ik ben gebleven tot het laatste moment een heer uit Haarlem die langs het strand wandelt. <lacht> ja, ik uh, voel me nog wel een beetje warm en zo, maar een, ik, ik uh, heb op de boot uh, kou gevat en uh, daardoor een, een niet, niet gegeten. En, maar vanochtend had ik weer trek. Heb ik weer wat gegeten. Oh, oh dat was heerlijk. Zeg. We hebben koffie gehaald en ik heb een sigaret gerookt. Want ik heb zeven dagen niet gerookt. En uh, een stukje krentenbrood. En, en, heerlijk was het allemaal. En, en zo'n gedekte tafel die niet wachtelt. Want, en, en borden die niet op de grond kletteren. En ook zo heerlijk als je in je, in je kopje geen zand vindt. Ja, ik rookte s ochtends een pijpje en s'avonds voor ik naar bed ging, en dan had ik het een beetje te kwaad. Tenminste, dat vond ik een moeilijk moment en dan rookte ik altijd een uh, pijpje. Ik had één pakje bij me, dat was uh, smiddels op, en ik heb ook niet gelezen. En ik, en ik had ook een, uh, een, een uh, bandje bij me, ik weet niet hoe dat heet, er stond één dingetje op van Bach. En dat heb ik één keer gedraaid en toen heb ik er ook op getrapt. En dat, dat heb ik zaterdagochtend, zaterdagmiddag heb ik dat gehoord, en zaterdagavond deed ik het niet meer. Dus ik ben niet erg handig. Nee. Maar daardoor, daardoor heb ik ook veel meer te doen dan wolkers nu. Ja. ja, helemaal, helemaal. Nou, omdat uh, je moet maar eens kijken wat er gebeurt als je zeven dagen geen kip ziet, niemand. En je helemaal met jezelf alleen bent, dat is een ervaring die uh, nou, ik kostbaar en die heb ik mogen meemaken, zo zie ik dat. Weet je wat ook leuk was? Aan de wal stond een hele haag mensen. En één had een spandoekje bij me. Daar stond op, uh, welkom, held van de eenzaamheid, uh, terug in de wereld vol Een <laughs> Enorme spandoek. <laughs> Het uh, heel leuk was ook dat een bakker, die heeft een, een vliegtuig blijkbaar gehuurd... en die heeft afgegooid aan een parachute een zak met tijgtjes. En, en, de, en dat zijn bruidstijgtjes, zo heten ze. Maar die bedoeling kon ik natuurlijk uh, niet navolgen. <laughs> nou, ze zijn niet groot tot mijn leedwezen, uh, maar er, het waren er wel zes... Eh, eenmaal in elkaar gevormeld, Ik kwam met een klap op de grond terecht, met midden op een kwal. En daardoor is de, de schok gebroken. <laughs> ja, mag ik er uh, Herman? Je weet dat, nou nee, ik heb niets, maar uh, op het eiland plaats zit vol spanning een andere man. En dat is uh, Jan Wolkers en die heeft dit allemaal meebeluisterd. Dus je kunt, uh, je kan nu even met Jan Wolkers praten. Maar je moet wel nu weer overroepen, hè, zoals dat uh, gebruikelijk was. Tegen mij, aan ja, dan doe ik een knoppie om. Ja, hier ben ik. Er was dus niets op het eiland. Er was dus niets af te breken ook. Tenminste, ik kan moeilijk die keten van de waterstaat hier af gaan breken. Maar dat eiland is eigenlijk prachtig. Ik dacht van de luchtfoto dat het heel klein was. Ik dacht als ik er na een week afstap, dan uh, blijft er dus een honderd in mijn schoen zitten. Maar het is erg groot en het is erg mooi. Ik heb al twee uh, zilver, jonge zilver mee in mijn handen gehad... Twee uh, schooleksters, jonge schooleksters. Over. Ja, dat geloof ik zeker, want ik heb, al, uh, nou, ik heb hier al uren gelopen. Mijn voedselpakketten staan nog precies zo bij de aanlegplaats. In het zand. Er zit ook de mee aan te pikken, geloof ik. Ik geloof dat mijn uh, verrassingspakket er op het ogenblik aangaat. Ja, ik zal het uh, allemaal even schoon moeten maken, denk ik, wat ik uit zee haal met een kwikkie. Over. Dat is toch zo'n modern schoonmaakmiddel? Over. Nee, maar dat zal dan ook om met vuile u aanspoelen. Over. Nee, dat zie ik met de leedwezen tegemoet. Over. Nou, ik kan alleen maar zeggen dat ik een, een ver, verschrikkelijk fijne wandeling heb gehad, zoals. Uh, uh, de Goldberg begint van Edgar Allan Poe, dat, dat landschap, daar lijkt het hier op. Met enorme lila bossen, zeeraketten, allemaal teuners, bloemen, helm. En waar dan al die vogels in zitten die mij veel minder vijandig bejegenen dan Bowman's, Want ik wou gewoon hun, hun jongen oppakken. Maar misschien zijn ze bij mij, uh, zoals Bomans bij de Apollo uh, van de Rotterdam Plaat, uh, voelde zich beter thuis dan bij een heer uh, uit Haarlem over... Nou, van mijn kant is er uh, nauwelijks meer iets aan toe te voegen. Hè? Ik wou het teruggeven naar jullie eigenlijk. Over, zogezegd. Net als uh, met de heer Bormans, mijn van over, Jan. Hallo Jan, ben je er nog over? Ja, hier ja ben ik Willem. Was het uh, aardig zo over? Ja, was best leuk hoor, Jan. Um, ik krijg wat ander geluid door de koptelefoon. Um, wat spreken we af? Wat gaan we doen? Um, zeg jij het maar. Is dat een call om. Uh, is dat een call om uh, even kijken. Op 5 voor 12, dan moet je er in ieder geval in komen voor de uitzending, hè? dat is begrepen, hè? over. Ja, uh, om 5 voor 12 kom ik dus, hè, ben ik hier weer. En dan hoor ik misschien ook van jou hoe het gaat met, uh, met uh, eventuele TV-uitzending, hoe laat ik daar moet zijn. Want ik zou eigenlijk die controle oproepen van 15 uur en 18 uur, als dat mag, willen laten vervallen. Want. Uh, nou ja, dan, uh, dan moet ik steeds van. Uh, mag je natuurlijk enorme tochten maken over. Ja, de televisieuitzending, hoor ik, die is vervallen. Er wordt geen contact gezocht met jou via televisie. En het beste is om de controleoproepen even te bespreken na de uitzending van, voor, of van 12 uur tot 10 over 12. Is dat begrepen over. Ja, dat is begrepen. Ik vind het erg uitstekend dat ik tenminste niet in de televisie hoef. Dan kan ik, heb ik de hele avond voor mezelf over. Goed, van jouw kant nog een laatste opmerking. Heb je er iets aan toe te voegen en dan krijg ik terug. Over. Ja, het is allemaal, alles is in orde. Vijf voor twaalf ben ik hier weer. En Jan, dan vanaf de Bredenburg. De zender nu uitzetten. Vijf voor twaalf horen we jou en over en sluiten.